De bandrecordercursus, die gaat vandaag gewoon door, want Ruijs is weer terug uit de inrichting waar hij vorige week naartoe moest, omdat hij ze nogal kwaad maakte tijdens de uitzending. Het is weer voorjaar, ook dat, en dat is zoals vanouds bekend de tijd van de grote schoonmaak. Jan Ruijs heeft in de opruiming heeft een oude bandrecorder gekocht, die zag er nogal smerig, stoffig uit, en bij de grote schoonmaak gaan ze die eens een keertje goed onder handen nemen. Nee, ik ben hier zo smeren als de pijtje. Achterkantje dan halen en dan binnenkant een beetje wat. Zo. Ik zou het Oeh, Zo. Oh, die koppen die moeten. Die zien er ook niet uit. nou ja, zomaar. smeren, smeren. Ik moet dat ding nog even smeren, natuurlijk. Want ik vind even even gejaagd 60 gram. Nou, dat. Even kijken, dan. Moet ik even weer. Oh. Daar nog een beetje. Zo. Dan nou, die banden even schoonmaken. Ik gewoon in het water denk ik. Dan moeten we er een beetje zeep op doen. Zo, dan laten we maar even een nachtje weken, geloof ik. Jezus. Ja, hallo, ja, rustig, rustig, rustig, rustig. Hé, hey, het is geen oorlog. Kom, zeg. Hij kunt wel een beetje rustig gaan. Oh, je toch? ook. Ja, hij moet wel een beetje rustig gaan doen, hoor. Ik ben hartstikke weer terug bezig, ik wil dat ben, je doen. doen. Nou, ik heb een, uh, een bandrecorder gekregen. Ja. Ik kocht eigenlijk voor een paar tientjes, maar... Uh, maar in de badkamer gaan <laughs> doen? Ja, nou, ik moest de ding, dat ding, dat zag eruit, die had hier geen jaren gelopen, dus... Ik, heb, uh, ik moet hem eventjes schoonmaken. Dus ik heb eventjes uh, die achterkant eraf gehaald, uh, stofzuiger er even doorgehaald en... Uh, Soppie zie ik. Ja, ik heb wat banden erbij sop, gekregen. He? Nou, banden, die, heb ik, uh, die laat ik even werken, want die zaten onder het stof. Nou, en uh, voor nee, de rest... Zeg. Nou, en ik heb hem uh, verder schoongemaakt. Ik heb die uh, koppen heb ik, uh, een beetje schoon geschuurd. Want die waren ook helemaal uh, dof en zo. Die glimmen dan weer straks nog een beetje koperpoets, Dan uh, een beetje polijsten. En dan... Uh, hoe is het? Uh, en ik heb de binnenkant gesmeerd, dus... Nou, hoe kom je, hoe kom je daar nou bij? Smeren met een spuitbus? Nou, dat landt toch allemaal? Dat, de baltegorde uh, bedoel... hoeft nooit gesmeerd te worden. Die nou, lagers uh, die erin zitten, die, die, die, die, dat is van, van brons. En daar zit al olie in. Mm. Dat hoef je nooit te smeren. En dan komt nog bij als je. Als, maar het is een oude. Uh, nou, juist daarom zijn ze van brons. Tegenwoordig zijn ze van kunststof of even van een ander materiaal. Smeren is bijna nooit nodig. En zeker niet met een spuitbus. Hè, dat uh, er zitten allerlei rubberen snaatjes in en wieltjes. Ja. Nou, als daar olie aan komt, dan kan je het wel vergeten. Oh, dan en dat, ja, dan dat dan het gaat doen. slippen en janken. En koppen schuren met een schuurpapiertje, maar je lijkt, je lijkt wel gek. Ja, nee, maar de, de, die kop die zegt er echt niet uit. hoor. En het gaat niet om dat de kop mooi glimt, hij moet gewoon schoon zijn. Er moet een stukje af. Oh. Nee, maar kijk. En dat vuil als er vuil op koppen zit, dan moet je dat gewoon doen met een uh, met een. Uh, de, die dingen wel waar je, je oren mee schoonmaakt, weet ja, je wel? Ja. En dat maak je nat met een beetje spuug. of uh, met spiritus. En dan kan je er dus zo kan je de kan je de kop schoon poetsen. Oh, dat die, en die banden in het dat is dus helemaal uit een boze natuurlijk. Als oh. een band vuil is, dan moet je dat die moet je gewoon opzetten op je recorder, op je recorder en die zet je op spoelen of zo, of <coughs> ja. op, op spoelen zet je die, of als dat te snel gaat, op gewoon spelen en dan met een doekje gewoon die band heel lichtjes vasthouden en af en toe. En die spoelt er dan doorheen en dan. Ja, af en toe een, en zelfs... een ander stukje van je doekje pakken en dan. Uh... En dat is alles. Gewoon niet smeren. Banden met een doekje tussen je vingers. En koppen met een vetje, met een watje in spiritus. Is dat alles ja, wat je moet doen aan je, je bandrecorder? Ja. Een uitzuiger, ja, dat is wel aardig, maar... Uh... Ja. Nou ja, hij was vuil van binnen, hoor. Echt? Nou ja, dat is nou schoon geworden in elk geval, maar het is geen bandrecorder meer. Het idioot. Hij is hem toch nog te vroeg uit die inrichting ontslagen. Dan heb ik hier nog een kleine advertentie uit de krant gescheurd... De heer J. Ruis heeft nog een hele leuke tweedehands bandrecorder te koop. Hij heeft het altijd heel goed gedaan. En het is voor heel weinig geld. Wij hebben nog iets dat kost helemaal geen geld. Dat krijg je voor niks. En dat is de handleiding die bij deze cursus hoort. Een briefkaartje naar Gort en Waterguel, postbus 9000. En dan krijg je hem per omgaande in de bus.